Dit is Joeri Stubenitski met het NOS-journaal. Het akkoord over Europese aandelenbeurzen. Ze openden allemaal hoger, net als de Aziatische beurzen. Ze staan allemaal nog minstens 1% in de plus. De Republikeinse en Democratische leiders in het congres willen het schuldenplafond in twee stappen verhogen. Met in totaal ruim 2000 miljard dollar. Tegelijkertijd wordt de komende jaren hetzelfde bedrag bezuinigd. De Senaat en het Huis van Afgevaardigden moeten nog instemmen. Rond deze tijd begint in het parlement in Oslo een herdenkingsbijeenkomst voor de slachtoffers van de aanslagen van tien dagen geleden. Bij de herdenking zijn overlevende en nabestaanden aanwezig. Ook koning Harald en kroonprins Hakon zijn erbij. De voorzitter van het parlement en premier Stoltenberg zullen toespraken houden. Bij de bomaanslag op een regeringsgebouw in Oslo in de schietpartij op het eiland Utea kwamen 77 mensen om het leven. De gemeente Alphen aan de Rijn heeft per ongeluk een brief gestuurd aan zo'n 600 mensen die waren overleden. De brief ging over de opheffing van een kortingspas. Door een menselijke fout was een verouderd adressebestand gebruikt. De gemeente heeft nabestaanden een excuusbrief gestuurd. Sipiers van een gevangenis in het zuiden van België staken na de ontsnapping van drie gevangenen. Die gijzelden gisteravond korte tijd een bewaakster van de gevangenis. Daarna stalen ze een auto. Het personeel van de gevangenis overlegt nu met de vakbonden. De Poolse man die vrijdag door de marechaussee werd neergeschoten op Eindhoven Airport... wordt verdacht van poging tot doodslag, bedreiging en poging tot zware mishandeling. Hij wordt vandaag voorgeleid. De man werd neergeschoten omdat hij mensen bij de vertrekhal bedreigde en met een mes rondliep. Het weer, vanmiddag vrij zonnig en droog, het wordt 20 tot 24 graden. Morgen opnieuw zonnig en iets warmer, het wordt dan gemiddeld 26 graden. Dit was het NOS -journaal. Dit is John Bakker van de ANWB.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 Tu María 2 3 un pasito para atrás Let's see, he shall find I've been with you through all time. And the you're fasting, I will quit you with my love And if you're hungry, I will feed you with my word that can bring peace. de zomer van ZFM ZFM zal 106.9 FM ZFM You gave me love, babe, gave me love, babe You gave me love and took it away You gave me love, babe, gave me love, babe You gave me love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 name was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 Zandvoort. Staan.